México y México Los cantores mexicanos charros que saben cantar Sean por el mundo sus lindas canciones, canciones de amor. Sus guapangos y la Sus mariachis con suzo. Olvidando las proezas de su raza steja la roica nación. Rosa. We vragen uw aandacht voor een luisterspel geschreven door Jules de Lene. Ay, Ay, qué pasión lo que sentí, los recuerdo con cariño, los momentos que viví, son las noches más bonitas que he pasado en el terampas algo más de una canción. het gaat me niet om geld. Maar ik kan het niet verdragen dat je voorzorgen tegen me neemt. Voorzorgen wel. Maar niet tegen jou, Robby. Je kent oom nou langzamerhand. Wie kent jou, oom, Filip? Jij kent hem ook niet. Hoe laat is het, Robbie? Vijf uur? Ik heb het drie voor vijf. Laten we om vijf uur van huis gaan. Met de auto zijn we binnen twee minuten in Bloemendaal. Als je weet dat oom al niet erg opgesteld is als we precies tegen etenstijd komen. Ik zit net even. Dat kun je zo dadelijk bij oom Filip ook doen. Zijn luie stoelen zijn nog comfortabeler dan de mijne. Nou, overeind dan maar even. Hop. Help eens met mijn mantel, galante heer. Robby, waarom moet ik je zoiets vragen? Waarom laat je me met dertig jaren telkens zo voelen? Ik laat jou niks voelen. Jij laat mij voelen. Ik wil niet aangezien worden voor een erfenisjager en niet zo behandeld worden. Oké, okay, oké, okay, je kan niet ingetalen, dat weet je. Oh, Rosita, ik heb het niet zo bedoeld. Kom, laten we naar je oom praten. gaan. Dan hebben we dat gehad. Hierheen, meneer. Mag ik uw jas? We moeten tas mee, Rosa? Dank je, José. Takentas de tas nemen we mee naar de salon. Hoe is alles, José? Alles goed, Rosa. Jantine is op bezoek. Hoe Hoi, dat Robby. Jantine is bij ons. Heeft ze oma Sinterklaas' surprise gebracht, José? Ik geloof van wel, Rossa. Meneer Huizing, ik hang u overjas aan deze kant. Nee, oom. Echt niet, oom. Si, si. Hasta la vista. Dag, Rossa. Ha, ingenieur Robert Huizing, hoe gaat het met je? Grote bouwen van fabrieks en andere complexen? Robert heeft zich speciaal voor vandaag een bokkenpruik aangemeten, Jantine. Je moet hem niet zo plagen, Rossa. Heer ingenieur, kan er voor je aanstaande aangetrouwde nicht geen kusje op overschieten? Wacht toch wel, Rossa? Ik staan gaar iets van onze vorstelijke rechten af? <laughs> Bewaar me, Robert. Wat kijk jij afschrikwekkend? Nou, ik geef je op elk wangetje één. Oh, je had je wel eens mogen scheren. Zeg, jongelui, oom Philip is niet bepaald spraakzaam vanavond. Is er iets met hem? Niet dat ik weet. Hij informeerde wel of ik nog altijd zomer en winter doorzwem. En hij zei dat ik vooral voorzichtig moet zijn. Hij meent het goed, hoor. Zwem jij in december nog in open water, Jantien? Oom Philip heeft het me zojuist domweg verboden. Hij is een tyran. Nou ja, een verlicht despoot. Hoe is het met die vriend van je, Jantien? Rudolf... Uh... Nee, je bedoelt Ronald. Oh, weet ik het. Stappen jullie maar lekker in de huwelijksboot. Ik zwem wel. Zomer en winter door als het moet. Laat jullie oom niet te lang wachten. Zal ik je eerst even naar je huis rijden, Jantien? Nee, dank je, Robert. Het is lekker fris buiten. Ik wandel, liever. José... Hier ben ik, Jantine. Hier is je jack. Wat heb ik je gezegd over oom Philip zijn thuis, Robby? Robert is dood op, oom Philip. Hij is met een ontwerp aan de gang. Misschien kan hij het beter zelf uitleggen. Ontwerp. De nieuwe raffinaderij in de Rijnmond, meneer Romeo. Je bent ingeniero, hè? Jawel, meneer Romea. Ingenieur. Muy bien. Señor. Elvino. Oom Philip. we hebben een soort Sinterklaas-surprise voor u meegebracht. Ach, Robbie. de akentas staat bij de poot van jouw voertuig. Hier is het, meneer Romea. Het ideetje was van Rosse. Mm -hmm. Foto van Maquete. Goeie foto. Hmm. Wat is dit? Een bono voor twaalf flessen. goeie bon. Hmm. Bedankt, Rosa. Grazie, Roberto. José, aquí. Gracias. Om Filip, we hebben nog wat bij ons. U weet dat Robert en ik volgende maand willen trouwen. We wilden u iets laten zien. Al bent u dan niet meer mijn voogd? Nu ook de jaren des onderscheids heb bereikt. Ik wil een man en een gezin, oom. Mm -hmm. Oom, ik moet openhartig kunnen spreken. Ik wou allemaal dat ik zo van de tongriem was gesneden als Jantien. Het is heel wat wat we vroeger of later van u gaan krijgen, oom Philip. ...als u bij uw voornemen blijft. U bent goed voor Jantien en voor mij. We hebben een toelager, vrij wonen, elk apart zoals we dat graag willen. Nu met Sinterklaas weer die meubelen. Kort en goed, om. u hebt een hekel aan erfenisjagers en dat heb ik ook. Daarom zijn Robert en ik gisteren... Oh, ik vergat nog iets. Robert heeft ook een hekel aan erfenisjagers en hij wil in geen enkel opzicht de indruk wekken dat hij me neemt om geld dat ik eventueel zou erven. Daarom zijn Robert en ik gisteren bij notaris Rupertink geweest om huwelijksvoorwaarden op te stellen. Hier zijn ze, om. Uh, la lampra. Robbie, om Filip wil de schemerlamp op het papier laten schijnen. Licht even bij. Kunt u het Nederlands volgen om? Anders. Mm, oh, seguro. Gracias, Rosa. Robert? Robert? Wat is er, Rossa? Hm? Dat was een heerlijke zoom, Robby. Maar wat is er dan, kindje? Ik had verwacht dat je je avondjapon aan zou hebben en je loopt rond in een lange broek. Je bent toch niet ziek? Ik niet, Robby. We kunnen vandaag niet naar de schouwburg. Om Philip heeft de boer te gehad. Rupert Dink belt me nog een kwartier geleden op. Wat vertel je me nou? Om Philip een beroerte. En gisteravond was er niets met hem aan de hand. Dat is bijna niet te geloven. Nadat nou, wij waren weggegaan, dat zal dus tegen acht uur zijn geweest, heeft om de notaris opgebeld. Rupertink? Hm? Om een afspraak met hem te maken voor vandaag. En hij is niet op die afspraak verschenen? Hij is op tijd verschenen. Hij is naar Rupertinks huis komen lopen van de parkeerplaats bij het station. Daarna hebben ze een bespreking gehad. En om Philip is bij Rupertink weggegaan. Ook weer te voet. Toen is het gebeurd. Vlak bij de Zonderhof. Ik ben doodzenuwachtig, Robert. Heeft Rupert Dink verdere bijzonderheden verteld? Ik bedoel over de toestand van je oom? Alleen dat professor Sonderhoofd persoonlijk bij het vervoer naar de kliniek aanwezig is geweest. Bijna niet te begrijpen. Zou je oom bezoek mogen hebben? Ik zal proberen nu Sonderhoofd te bereiken. Oh, dat moet Jan-Tien zijn. Clara? Si, sí, señorita? Clara? Kijk even bij de voordeur. En als de bekende is, laat dan maar binnen en ga zelf meteen naar huis. Of heb je liever dat meneer robotje wegbrengt met de wagen? No, señorita. Muchas gracias. Hasta mañana. Tot morgen. Ja, tot morgen, Clara. Mag ik winnen? Natuurlijk, Jantine. Ik wou juist naar je toe. Wat een toestand. Gisteren was oom Philip zo fris als een hoen. We zullen hem eens een keer moeten verliezen, maar voor mij hoeft het niet meteen. Ik word dol als ik denk aan al die muggen die nou nog opdringeriger om mijn blonde hoofd zullen zoomen. Jij kunt je gelukkig prijzen, Rossa. Jij bent verloofd, over een maand ben je getrouwd. Maar ik, elke playboy die genoegen wil nemen met ongeveer 1 miljoen gulden, meldt zich vandaag de dag bij me aan. De mooie erfgename, dat is uw dinaraas. Lieve Jantien, je bent mooi. En jij en ik zijn nu eenmaal erfgenamen. Bedankt namens de feestcommissie, Rossa. Heb je erg veel bezwaar tegen een iets serieuzer toon, Jantien. Eerlijk gezegd, ja, ingenieur Robert Huizing. Dat is dan misschien mijn Spaanse helft, de geest van mijn moeder Zaliger. Mijn Nederlandse helft is zwaarwichtig genoeg om me straks aan een mooi prevenement te helpen bij om Philips Graf. Waar ga je heen, Robbie? Ik telefoneer wel in de kamer hiernaast. Ik wil professor Zonderhoofd de sprekers zien te krijgen. Laat maar, ingenieur Robert. Hij zal je toch niks anders vertellen dan aan mij tien minuten geleden. Oom kan nog best een jaar leven, zegt de professor. Ik hoop dat hij gelijk heeft. Kijk jij, vreemd aanstaande neef. Jantien. deze keer moet ik zeggen, plaag Robert niet. Hij is doodmoe en nerveus. Ik wou dat ik ook eens doodmoe kon zijn. Dat paardrijden en zwemmen mat me niet genoeg af. Huh? Rossa, heb jij wel eens bedacht in wat voor vreemde positie jij en ik verkeren? We zijn wissels op de toekomst. Tot op dit moment bezitten we geen cent, behalve onze toelagen. Misschien moeten we nog wel eens werken voor de kost. Ik ga een tijdje naar Amsterdam... Wat heeft professor Zonderhof jou verder verteld? Of was dat alles? Nee, dat was niet alles. Mag meneer Romea, oom Philip bedoel ik, bezoek hebben? Nou, ja, dat denk ik wel. Ja, zal wel. Hm. Interesseert het je niet? Wat? Ah ja, het interesseert me wel, het interesseert jou ook. Anders had je er niet naar geïnformeerd, nietwaar? Maar, eh, bezoek zal niet veel uithalen. Oom Philip kan namelijk niet spreken en niet bewegen. En het is de vraag of hij dat nog ooit zal kunnen. Ze gaan hem kunstmatig voeden... Overigens, beste vriend, is Philip Romea zo sterk als een beer. Mijn moeder was ook zo sterk. Zelfs in de hongerwinter, toen ze een half jaar lang vrijwel niks anders dan tulpenbollen had geslikt, sleepte ze nog clandestine vrachtplanken weg van een weiland. Ze hebben we een week lang van kunnen stoken. Maar tegen een luchtbombardement kon zelfs mijn mami niet op. Ik was toen zes, Rossa, en jij tien. Niet huilen, Rossa. Ik huil niet. Ik ben ook niet boos op je, Jantien. Echt niet. Nou, dat is te beter. We hebben weer bijgepraat, geloof ik. Sans rancune, Robert? Robbie. Ah, zal ik dan maar de minste zijn, Rossa, En hem naar de zijkamer volgen om mijn excuses aan te bieden? Niet in die stemming, Jantien. Wil je wat drinken? Nee, lieverd. Ik wandel naar huis van helwer op mars de mugkit is tegemoet. gemoed groetje aanstaande van me saludos <tieden> En gij Rosa Romea, neemt gij Robert Jan Huizing tot uw echtgenoot? Ja, ja. Oh, ik <tieden> Rob, ben je gelukkig? Rob. Robpie. Hm? Zei je wat, liever? Oh, ik geloof dat ik heel even ingedut was. Nee, ik zei niets. Vermoeiend, hè, zondag? Zie hier wat onze beminde krant de horizon schrijft. De eerste grote gebeurtenis in het nieuwe jaar... Op de front pak nou, hè? Zeg, mag ik wel even afruimen, John? Ik help je, Lida. Blijf zitten, meid. Nou, dat was oud nieuws, John. Het is al meer dan 24 uur achter de rug. Lees eens verder voor. Of is het alleen bedoeld voor grote, volwassen inspecteurs oh. van politie? Lida, moet je niet meeluisteren? Je man zit in de voorleeshouding. <laughs> ik hoor het wel van deze plaats af. Ik maak sop. Grote kop. Heb je zelf. Ik bedoel grote kop in de krant. De eerste grote gebeurtenis in het nieuwe jaar. Onderkop... Rosa Romea in het huwelijk getreden, tweede onderkop met ingenieur Robert J. Huizing. Heb je het verstaan, Lida? Ja, het sop is klaar. Zo, so, dat was dan dat? Oh, Steek ik een pijp op. Ah, John schijnt eruit met die komedie van die pijp. Laat hem al eens uitgaan. Je bent geen pijproker. Nee. staat anders wel, hoor, voor een nee. rechercheur. Zeg, je bent nou toch ook inspecteur geworden? Waarom rook jij geen pijp? Is dat misschien een huwelijksvoorwaarde? Trouw je anders niet met... Me. Dat moet je niet Jaap zeggen, hè? Waarom niet? Ach, je kent de politie toch nog weinig, Hermie. Als jij zegt dat het een voorwaarde van je is, dan zegt hij nee, dan is die van af. Wat mm, zijn de heren weer geweldig, yes. oh. Nou, je mag nog terug, hè? Kom nou, fijne meid, je moet er een grapje van neef John kunnen verdragen. Ja, hè? Ja, ja, Hermie, ja. ik heb al een spoel. Droog je even mee af? Laat die twee kerels maar wegblijven. Ik kom eraan. Uh, uh, eerst een kusje. Nee. Het was afgedwongen. Dat noemen ze politiedwang. Sluit je de kamer er achter die hem hier trekt. Laat de krant nog eens kijken, John. Ja, zeker. Sure. Heb je de andere krant al gezien? Nee. De bruid was in het wit, John, lees ik hier. De oom van de bruid, de heer Philip Romea, moest helaas ontbreken. Ja, in de wandeling om Philip. Honderd jaar zal hij oud worden. Het nichtje van de bruid, mevrouw Jantine Helver, haakje 26, haakje sluiten... ...was gekleed in een zandkleurige rode. Ja, dat heeft me vanochtend verteld. Met zo'n gezicht. Ik kan me voorstellen dat die jongen er hartstikke genoeg van krijgt... ...om al zijn werkuren vol te maken... ...met de bewaking van mevrouw Jantine Helver. Jantine schijnt het niet durf te hebben... ...of ze houdt zich zo. Maar nou, misschien vindt ze het pikant dat de politie een beetje extra voor de veiligheid zorgt. Je pijp is uit... Oh ja. Weet je, Henk, die. Uh, Jantje Cayetaan lijkt me een veelbelovend collega. Maar hij is net zo groen als jij en ik waren toen we er pas bij kwamen. De chef zegt tegen me. Er is momenteel niemand anders beschikbaar, John Beer. Of wou jij persoonlijk acht uur per etmaal, die juffrouw Jantien Helder? Uh... Bovendien is jouw gezicht langzamerhand te bekend geworden bij het publiek, John Beer. En afgezien daarvan kan ik je voor die zaak niet helemaal vrijmaken. Er zijn nog een paar dingetjes op te knappen. Besef je het? Dus dat blijft voorlopig Jan Cayetan... plus zijn drie brigadiers voor het volgen van je voorhelver. Opmerkingen? John Beer of Henk Beer of Dijkhuis? Nee, shit. Nee, dan die marihuana-lieden. Kan je Henk een paar dagen missen, John? Het is het andere toestel. Pak hem even op. Fris gezonken? Even op zijn gaan, joh. Ik hou haar naar boven. John? Ja, je pijp is uit. Hm. Jij wint, Henk. Is er nog appelsap in de kast? Kan je het aan? Jij ook appelsap? Ik kan me voorstellen dat je zucht weer. Mijn om tijd. Luister nou eens, kijk ik vind niet dat je stom hebt gehandeld. Dat blad de horizon krijgt ons toch weer elke keer gelegenheid af. Uh, Henk, de chef gaat er mee dat dijkhuis in jouw plaats de eerst komen... dagen die marihuana sigaretjes probeert te vinden. Wat zoek je? Fles open, hoor. Naast de schrijft machine. Ik heb hem. Exposé. Als ik fout ga, corrigeer me dan. Hier heb ik het rapportje. Het vorig jaar december, om nauwkeurig te zijn op de zevende... Worden wij opgebeld door notaris Johan Ruperdink uit Haarlem. Hij vraagt de hoofdcommissaris te spreken en hij komt via het hoofdbureau terecht bij de Oude Wiegersma. Die verwijst er naar mij. Het verzoek van notaris Ruperdink houdt in dat mevrouw Jantine Helver, wonende te Bloemendaal, met het oog op haar veiligheid in het oog zal worden gehouden door de Amsterdamse politie. Mevrouw Helver heeft op um, 7 december haar huis te Bloemendaal verlaten. ...en blijkt een kamer te hebben betrokken in een Amsterdams hotel. Dus Even kijken waar heb ik het. Ah, ja, hier. Ik vraag meneer Ruperdink... ...waarom heeft juffrouw Helberg speciale bescherming nodig? Hij antwoordt... ...omdat haar iets zou kunnen overkomen. Ik weer. Dat kan iedereen gebeuren. Waarop meneer Ruperdink... ...haar oom die voor haar zorgt is ernstig ziek... ...en zou ieder ogenblik kunnen overlijden... Die geschiedenis was ons natuurlijk bekend. En ook dat Jantine Helwer, grof geschat, anderhalf miljoen zou erven wanneer die oom inderdaad zou sterven. Op het eerste gehoor leek het of de toelichting van notaris Ruperdink in een andere richting wees. Daarover wilde hij geen verdere informatie geven. Wat ik ook probeerde, hij beriep zich op zijn ambtsgeheim. Ten slotte wordt de notaris boos en zegt, trek uw eigen conclusies dan maar, ik heb alles gedaan wat ik kon. Tweede fase. We trachten zoveel mogelijk over notaris Ruperdink aan de weet te komen. Resultaat, Hoegenaamd geen nieuw gezichtspunt. Hij is een toch goed aan naam en bekendstaande figuur met meerendeels zeer bemiddelde cliënten. Tot zover duidelijk. Ik zou zeggen, maar wel. eerste vragen, kan je het aan? Niet over het verslag zelf, Bier. De rest is jullie in grote lijnen bekend. Ik maak een proces verbaal. Ik breng rapport uit bij de chef en adviseer te voldoen aan het verzoek van notaris Ruperdink. Oude Wiegersma, verklaar voor de zoveelste maal voor geschrift. Het handelt voor de zoveelste maal, overeenkomstig jouw advies. Waarom? Omdat niet mocht worden aangenomen... dat notaris Ruperdink een fantastisch is of iemand die moeilijkheden zoekt... en omdat de chef achteraf niet te horen wilde krijgen... dat hij ten onrechte speciale politiebescherming had geweigerd. Stel je voor dat juffrouw Helwer iets ernstigs zou zijn overkomen... dat de politie misschien had kunnen verhoeden. Nou zitten we toch in de puree. Doe jij je verhalen, dus je het aan. Nou, wij hebben Jean-Tien geen ogenblik losgelaten, mag ik wel zeggen. We hebben 24 uur per etmaal begeleid en wacht geklopt. Moeilijk was het overigens niet. Ze ging veel paardrijden en zwemmen. Het zwemmen gebeurde telkens in een ander overdekt bad. Ja, de openluchtzwembaden gaan hier pas half mei open, Kajetan. Vandaag hebben we 12 mei. Nou, waarom ging ze dan niet in zee zwemmen? Dat heeft ze jarenlang zomer en winter gedaan, daar stond ze voor bekend. Kajetan heeft gelijk, Henk. Ik ga verder met je verhaal, Kajetan. Ik heb nog nooit zoveel gezwommen als het laatste halve jaar. En Hospers heeft van zijn leven nog niet zoveel paard gereden als tegenwoordig. Hospers heeft zelfs met Jan Tien aangepapt en ze vond hem nog aardig ook, zei hij. Het was niet zo dom bekeken van Hospers, want de bewaking moest immers onopvallend zijn. Aangezien al die mannen achter Jan Tien aanzaten, zou Hospers in de smiezen zijn gelopen als juist hij bescheiden had gedaan. Nou, wat het zwemmen betreft. Zij het badhuis in, een van ons ook het badhuis in. Zo mogelijk een tweede die dan op de gang bleef rondhangen. Vandaag was het in het badhuis ontzettend druk. Ik begrijp niet wat ze er voor plezier in had. Ik schadelde wat rond in een ondiepe. Kon ik het makkelijkste het oog op de zaak houden. Je weet dus zeker... dat ze vandaag zonder gezelschap was? Absoluut. Of ze zou in het badhuis gezelschap gekregen moeten hebben. Maar ik heb haar met niemand zien praten. Ze dook veel van de lage plank en soms van de hoge. We staan maar link, wanneer het druk is. Bij die laatste sprong verdween ze gewoon achter een paar ruggen. Ik kon er niet meer zien. Van der Broek stond bij de deur voor. Hij begreep dat er wat los was, maar hij heeft verder niets bijzonders opgemerkt. Behalve een grote fan die hard naar zijn kleedhokje liep. Maar iedereen die nat is, loopt hard naar zijn kleedhokje. Hebben jullie die man gevolgd? Geen kijk op. Het is stom dat ik me gelegitimeerd heb waar iedereen bij was. Henk Beer. Ik zal het doorgeven. Niet zo best, John. Ze is overleden. Geef me meteen twee, Zak. Mijn collega komt zo dadelijk. We hebben tegenwoordig ook druivensap in Bulgarije, meneer Beer. Moet u die niet eens proberen? Andere keer, Zak. Oké. Okay. Tweemaal appelzak voor de beren. Ah, Henk. Ik heb wat besteld. Nee, nee voorwaarden, komen. Een beetje gehaast. John, oh. dat er iemand heeft geroepen springen Jantien of springen Jantientje lijkt wel zeker. En ook dat het klonk als een vrouwenstem. De jongen die dat gehoord heeft stond op de duikteuren toen ze sprong. Maar hij weet niet waar het roepen vandaan kwam. Dat is niet veel zaak, Zenk. Er is nog iets, John. Die grote man die zo hard aan zijn kleedhoekje liep, die hebben we. Oh. Nou, rustig maar, voorlopig nog geen reden tot jagen. Die man heeft vanmorgen in de horizon gelezen wat er gebeurd is. Of beter, hij heeft de visie van de horizon onder zijn neus gekregen. Gelukkig is hij niet naar de redactie gestapt, maar naar de politie. Hij was zich een ongeluk gezokken van die kop. Miljoenen erfgenamen onder verdachte omstandigheden in openbaar zwembad verongelukt. Is die man op van de zenuwen met een ontwrichte schouder zich komen melden bij het bureau Leidseplein. En heeft hij verteld dat er iemand op zijn rug sprong of viel. Juist toen hij naar de kant zong. Hij had, dat wil zeggen gisteren, om vier uur precies een afspraak. En hij had op de klok in het zwembad gezien dat het kwart voor vier was. Dat klopt. Die man is een boekhouwer, een voormalig voetballer bovendien. Hij had een forse klap gevoeld, zei hij. Het deed pijn, maar hij had geen tijd gehad om ruzie te maken. Mm -hmm. Gelukkig heeft de horizon de detail van dat springen hier aan Tiende blijkbaar gemist... want dat blad zou staat geweest zijn om het te publiceren. Dan hadden we tien vrouwen op de stoep gekregen die hadden verzekerd dat zij hadden geroepen. Tot nu toe heeft zich niemand gemeld als bezitter op bezitter van die stem. Iemand heeft dus iets geroepen. ...en die iemand zou met de zaak uitstaande kunnen hebben. Allemaal erg pover, Henk. We zullen naar meneer notaris Rupert ik toe moeten... ...en die zullen we dan uiterst voorzichtig om en omkeren. Hier, meneer, zetten we. Ja, bedankt, hoor. Stuur. Dankjewel. Een deur is open of is gesloten, Henk. Zoals de grote schrijver zegt. Zijn naam weet ik niet meer. Jantine Helder is vermoord. Of ze is niet vermoord. Ze kan die nekwervel gebroken hebben... ...toen ze op die boekhouder terecht kwam. Maar het kan ook zijn dat die nekwerf al gebroken was toen ze van de hoge plank leek te duiken. Dat laatste is onwaarschijnlijk, want Kajetan heeft er zien springen. En zelfs als iemand haar pakweg een handige karaterslag zou hebben gegeven... dan zou Kajetan dat vermoedelijk hebben gemerkt aan haar manier van vallen. Ze sprong, zegt Kajetan. Spreek nog zachter John, want anders lees je morgen in de horizon... is adjunct inspecteur van politie J.A. Kajetan medeplichtig aan moord op miljoenen erfgenamen. Ja. Schreven die jongens maar eens zoiets, dan hadden we ze meteen naar de slot. Maar ze kijken wel uit. Laten we nog eens even verder bij spiegelen, denken. Als Antien de Helber niet vermoord is, dan vraag je je af waarom notaris Rupertink het nodig vond de hulp van de politie in te roepen voor haar speciale bescherming. Die notaris was bang dat Antien na het overlijden van haar oom Philip gevaar zou lopen. Maar oom Philip leeft nog. Nou, er kunnen dingen zijn gebeurd waarmee de notaris geen rekening heeft gehouden. Het kan ook zo wezen dat meneer Rupertink wel degelijk een aanslag op Jantine's leven of iets dergelijks heeft gevreesd... ...maar daarmee niet voor de dag heeft durven komen. Als wij weten wie er heeft geroepen springen Jantine, dan zijn we misschien een eind op de goede weg. Wie zou er belang kunnen hebben bij de dood van Jantine Helver? In de eerste plaats haar nicht Rosa Romea. Maar ja, dat ligt zo voor de hand dat ik aan zal in die richting te gaan zoeken. Natuurlijk, ik heb op het moment dat Hospers doorgaf dat Jantine voor dood uit dat water was gehaald. Opdracht gegeven om Roos en haar man te schaduwen, maar wat zal dat helpen? Haar man, ingenieur Robert Huizing, lijkt mij geen belang bij de zaak te hebben. Hoezo? Kijk, ik heb begrepen dat dat huwelijk van die twee een ravage is. Ze heeft nou sinds een week een vriendje waar ze openlijk mee optrekt. Alles voorlopig in het net, hè? Een zekere Jean Valet. Een jonge man met een blanco strafregister, maar dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Jean is 22 jaar... En Rosa is dertig geweest. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb een onlesbare dorst vandaag. Oba. Hier he. Jij ook, John. Uh, ja, geef dat druivensap dan maar eens, Jack. Twee man. Komt u naar hier. Door, hier. Je, Robert Huizing schijnt van de eerste dag van dat huwelijk af... onaangenaam te hebben gedaan tegen Rosa. De oorzaak lijkt te zijn de huwelijkse voorwaarden. Dat heeft Dijkhuis van Sandman van de Haarlemse Post... En nou, die kent de schandaaltjes nog beter dan de ze kent. Grootzaal schijnt iets tegen die of gene over de huwelijksvoorwaarden te hebben losgelaten. Als zij erft en het zit er dik in dat ze oom Philips fortuin nu zelfs helemaal in handen gaat krijgen... dan deelt echtgenoot Robert Huizing niet in die erfenis mee. Hmm. Beetje vreemde zaak. Nou, is niet helemaal niet zo vreemd. Daar zijn huwelijksvoorwaarden voor. Als hij met haar getrouwd is om de geld... dan zou hij haar dat geld dus afhandig moeten proberen te maken ondanks die huwelijksvoorwaarden... Maar dat vlot blijkbaar niet zo erg. Intussen heeft ze dat vriendje, die Jean Valé, opgedoken. Wat Robert niet heeft kunnen grijpen, dat pakt Jean nu misschien. De miljoenen van oom Philip, of, of een aanzienlijke plok daarvan. Hui. Zou die jongen van Valé iets te maken hebben met de dood van Jantien? Rosa en Jean samen. De wereld is vooral slecht, John. U lijkt het niet te veel gevraagd ons op uw beurt te willen zijn, notaris Ruperdink. Wij verlangen niet dat u een oomsgeheim schendt, Maar u vraagt het onmogelijke van ons als u ons in het donker laat vechten. Wanneer u meent, inspecteur Beer, dat ik het plezierig vind om u in het duister te laten tasten, dan zou u zich vergissen. Ik vertel u alles wat ik mag vertellen. Vertelt u ons dan zo mogelijk het volgende, meneer Ruperdink. U vreesde dat Jantine Helder iets zou kunnen overkomen wanneer jouw oom Filip zou sterven. Dat heeft u met zoveel woorden te kennen gegeven in het eerste onderhoud dat u en ik hadden. Ik was in functie metgeen u bekend was en ik heb verbaal van dat onderhoud opgemaakt. Ik ontken geen moment dat ik ten eerste bij gezegd heb hetgeen u daar stelt. En gezien Filippe Romea elk ogenblik kon sterven heb ik een beroep op u gedaan. Ik zou misschien mijn toevlucht tot privédetectiefs hebben kunnen nemen... als ik daartoe over fondsen zou hebben beschikt, maar dat was niet mogelijk. Filippe Romea kan sinds 6 december van vorig jaar, zoals u weet... zijn wil niet meer kenbaar maken... en wij kunnen hem geen toestemming meer vragen voor wat de wereld ook. Intussen bestaat Philippe Romea nog... en is er nichtje Jantine Helder om het leven gekomen... onder omstandigheden die verdacht kunnen zijn. Hou je het bij, Henk? Jazeker. Heeft u ook overwogen dat Jantine Helder gevaar kon lopen voordat haar oom stierf? Daar hoef ik me niet over uit te laten. Het was mijn probleem niet. Bewaking is bewaking. Ik verzocht u haar speciaal te beschermen... en ik gaf daarbij duidelijk te kennen dat de bescherming niet zou dienen te eindigen... bij een eventueel overlijden van haar oom. Meer kon ik toen niet zeggen en meer kan ik nu niet zeggen. Was u bang dat haar een bepaald onheil zou kunnen treffen? Doet u geen verdere moeite op dit punt, meneer Beer. Was u december vorig jaar van mening dat het andere nichtje van Philip Romea, Rosa Huizing Romea, een soort gevaar liep als Jantine Helver? Als ik die mening toegedaan was geweest, had u mogen verwachten dat ik gepoogd zou hebben ook voor haar speciale bescherming te krijgen. Ik wil niet zeggen dat mevrouw Huizing Romea geen enkel gevaar liep of loopt... Maar ik had er onder andere rekening mee te houden dat ik geen dingen ging vragen die de politie zo al naast zich neer zou leggen. Mevrouw Huizing heeft december vorig jaar bijvoorbeeld geen poging gedaan om de relaties te verbreken met haar Bloemendaalse omgeving. Juffrouw Helber daarentegen vertrok naar Amsterdam. Waarom? Of mag u ook die vraag niet beantwoorden? Die vraag mag ik beantwoorden... Hoewel ik liever had gezien dat u zich bij haar familie, vrienden of kennissen op de hoogte stelde. Juffrouw Helwer was naar mijn overtuiging de situatie beu. Ze wilde haar betrekkingen ontlopen. Wat haar overigens niet is gelukt. Dat had ik durven voorspellen. Mag ik u ten zeerste dank zeggen voor uw inlichtingen, meneer Ruperdink? Geen dank. U verontschuldigt me dat ik uh, blijf zitten. Mijn been is niet zo best vandaag heren. heren. Allerliefste ouwe, baas hè, die ruperdink. Als een ambtseter daar toegelaten zou je ons met een stok op het hoofd hebben getimmerd, John. Maar toch verstrekt deze man waardevolle informatie. MUZIEK hmm. U bent sabe mooi, como si fuera a estar la última vez. U bent sabe, sabe mooi, que tengo miedo perderte je verpest mijn leven, Robert. Je hebt je van het eerste uur af niet als een echtgenoot gedragen. Als wat dan wel, Rossa, mijn lieve vrouw. Nou? Het heeft geen zin dat hardop te zeggen. Zeg het maar gerust. Je hebt het al zo vaak gezegd, gedacht en op honderd manieren laten merken. Een erfenisjager. Erfenisjager. Zo goed? Toen niet melodramatisch. Op mijn huwelijksvoorwaarden ben je alleen in het berekening ingegaan. Je begreep dat om Filip me hoe dan ook zo onterf als jij en ik niet op huwelijksvoorwaarden zouden zijn getrouwd. Zij zal toch afkomen, dacht je. Ach, oh, kijk, meneer loopt beledigd weg. Ladron, ladron. Het is te laf om iets terug te zeggen. Wat riep je daar even? Dief, herhaal dat waar anderen bij zijn. Wat heb ik van je gestolen? Materieel valt er nog niets van me te stelen. Oom Filip leeft immers nog. Ik wens hem niet dood. Waarachtig niet. Ik wens niemand dood. Zelfs jou niet. Hm. Hoewel soms... Robert, ik wil van je weg. Je hebt me in vier maanden tijd mijn levensgeluk ontstolen. Van melodrama gesproken. In het begin van onze verloving dacht ik dat je wat was. Ach. Oh. Dat je het miljoen wil hebben, nou ja. Ik wilde dat miljoen ook wel. Ik zeg trouwens niet dat ik het nu niet meer wil. Ik kan er een zalig, werk mee doen. Hou je fatsoen. Fatsoen. De stomme manier waarop jij me liet merken dat ik je eigenlijk koud laat. Is dat misschien fatsoen? Nee, het is alleen stom. Als je een vent was geweest, had je zo alles kunnen krijgen wat je van me wilde hebben. mijnentwege de hele erfenis van om Filip... Geloof je niet, Nee, geloof het niet. Toch is het zo. En nou krijgt Jean het. Noem die naam liever niet in mijn aanwezigheid, wil je? Weet je wat Jean zei toen ik het over huwelijksvoorwaarden had? Dat is het toppunt. Ben je soms met hem verloofd? Voorlopig ben je nog met mij getrouwd. Natuurlijk ben ik niet met hem verloofd. En misschien trouw ik zelfs nooit met Jean. Maar hij gaf me lik op stuk. Als we dat geld van oom Philip in handen kunnen krijgen, zei hij. Nou, dan doen we dat natuurlijk. Bovendien, zei hij, heb ik liever dat jij het beheert dan dat ik het moet opknappen. Een heer, mag ik wel zeggen. Doe jij maar ironisch, hoor. <laughs> Zelfs dat gaat je slecht af. Jean verwacht me nu. Ik vertrek zo dadelijk. Dat zul je later. Ik wens geen schandaal. Ik maak helemaal geen schandaal. Als er schandaal van komt, is het jouw schandaal, niet het mijne. Het is bijna half twaalf. Ik start over precies 32 minuten. Weet je waarom? Het interesseert me niet waarom jij over precies zoveel minuten naar die pooier toe wil. <laughs> pooier. Robert gebruikt zowaar een krachtterm. Misschien is Jean een pooier. Maar hij maakt er tenminste wat van. Over precies 31,5 minuut vertrek ik, Robert. Je vertrekt helemaal niet. En voor je tijdschema heb ik geen belangstelling. Ik vertrek niet. Ik vertrek niet. Wie breng je mee om het tegen te houden? De tijden zijn voorbij dat een heer en gemaal zijn huisvrouw kon opsluiten. Je schrijft maar naar mijn advocaat, Robert. Het is mijn ernst. Mij ook. Ik ben een beetje bijgeloven, Robert. Een heel akelig beetje bijgelovig. Het is vandaag vrijdag de 13e mei. Over een half uur is het zaterdag de 14e. In de nacht van het 13e op de 14e mei zal ik het heerlijk hebben, Robert. Jij bent niet goed wijs. En denk je dat geen ogenblik aan je nicht die jou zo geweldig dierbaar was. Ze ligt opgebaard. Jij vertegenwoordigt toch steeds weer de zedelijkheid en het gezag. Wat een huigelaar ben jij. Had liever mij één ogenblikje gelukkig gemaakt. Mij, ja. Ik ben egoïstisch, hè? Nou en? Ben jij zo fijngevoelig als je op erfenissen jaagt? Ach. Wat zal je bezuren, mannetje? Je wou toch dat ik een vent ben? Je kan nog meer krijgen. Waarschuwen. Ik hoop Clara. Stumpert. bang geworden, slet. Clara is drieënhalf half uur geleden. Ze was gewoonlijk naar huis gegaan. Je bent nou je verstand wel kwijt. En wil jij het dan volhouden? Clara. Ik sta perplex. Jij denkt toch ook aan alles, hè? Neem hey, mijn autootje vast naar buiten, Clara. Niet de wagen van meneer. Nou. Meneer Robert Huizing? Je bent niet toerekenbaar. Als je maar beseft dat ik, hoor je dat ik van jou ga scheiden. Wanneer het je niet bevalt, dan dien je maar een tegenijs in. En aangezien dit jouw woning is, zal ik om twee minuten over twaalf van mijn koffertje gaan pakken. Ik wil je eerst zien wegrijden. En dan blijf ik nog om te constateren dat je de nacht buiten huis doorbrengt. Roep je de buren erbij als getuige? Laat voilà, dat maar aan mij over. Mijn kleren zal ik apart leggen. Mijn boeken, dat zien we nog wel. En donder nou op met die Clara van je. Ik wil jullie geen van twee je heen hebben. Je bent opeens zwijgzaam, hè? Ik hou van Jean Valet, Robert. uw dieke neus. Je ha-ha-handen aan mijn oevers. Overlopen, niet nu. Nu, nu, dieke de strot. Laat rood eens terug. Kom. Goed uit met de heet, Henk. Oh, oh, oh. Spijt ons dat we moeten storen. Politie. Ja, waarvoor is dat? Wie zoekt u? Is de heer Jacob Noot aanwezig? Ja, dat ben ik. Mijn naam is Beer. H. Beer. R. Wat betekent dat allemaal? Het betekent dat u zich moet kunnen legitimeren. U staat onder verdenking van het vervoeren van marihuana. Het is onzinnig, er is hier in marihuana. U krijgt er meer last mee dan wij. Papieren gereed houden. Ja, denkt u dat ik met mijn paspoort in mijn zak loop? Ja, we zijn geen bezet land meer. Ik ga naar huis. Stil alstublieft. Wij doen dat niet voor ons plezier. Ik ben ook maar gestuurd jong. Wie geen geldig identiteitsbewijs bezig heeft moet mee. Nou, schande. Daar zullen jullie wel spijt van hebben. Ik moet van mijn moeder om 12 uur thuis zijn hm. en ik van mijn man. Ik heb een identiteitsbewijs van de posterijen bij me meneer. Alsjeblieft. Mooi. Laat eens even zien. Engelbert jongelink. Juist, 18 jaar oud. Engelbert, heb ik jou al niet eens ontmoet. Wacht eens, ben jij niet dat klerkje? Werk je niet in Haarlem? Ja, meneer. Ach, nu herken ik u ook. U bent die meneer van vanmiddag. Ga maar naar huis, Engelbert. Ben je op de brommen? Scooter, meneer. Goedenavond, allemaal. Volgende. Wie bent u? Fidorma. We zullen noteren. Ik heb geen identiteitsbewijs bij me. Dan gaat u mee. Daar protesteer ik tegen. Wees verstandig, vrouw, of mevrouw. Als u niks met de zaak te maken heeft, bent u gauw weer thuis. Loopt u de trap maar af. U wordt beneden opgevangen. En wie bent u? Tong verloren? Geen papieren? Vertel die rust wie je bent, Jean. Dan is zijn dag ook goed. Wallet. Jean Wallet. krant en een brief al ligt eerst met de brief dan de gordijnen open. Wat gaat u met die brief doen? Wat is dat? Wat moet u in mijn kamer? Politie, inspecteur J. Beer. Ik kom net van de politie, man. Wat moeten jullie nou weer van me? Van vrijdagavond tot maandagochtend hebben jullie me vastgehouden. Is het niet welletjes langzamerhand? Die brief intact laten, meneer Vallee. U staat nog steeds onder verdenking van smokkel. Wat een treurig stijl zijn jullie toch? Zou maar toe dat ik even een stoel neerplof. Marihuana. Weet je zeker dat het geen opium is? Of zullen we er morfine van maken? Heb ik een gezicht om verdovende middelen te smokkelen? Dat hebben smokkelaars bijna nooit, meneer Wallet. Nou, dat zal dan een feest voor u gaan worden, meneer de rechercheur. Hoe zei u dat de naam was? JBR beer, geeft u mij die brief. Ik denk er niet aan. Zelfs niet aan de rechtercommissaris. Meneer Wallet, ik arresteer u op staande voet opnieuw als u mij die brief niet geeft. Daar zult u dan hulp bij nodig hebben, bij die arrestatie bedoel ik. Verzet zou onverstandig zijn, meneer Wallet. Zelfs als u niets met de zaak in kwestie uitstaande zou hebben... In het laatste geval zult u ten volle genoegdoening krijgen. En probeert u niet die brief te verscheuren, meneer Wallet, want dat geeft onnodige moeilijkheden. Het is een liefdesbrief, meneer de rechercheur, als u het dan per se weten wil. Ik praat niet graag over zoiets. Bent u er zeker van dat u de brief nog hebben wilt? Ik heb u gewaarschuwd. Ik ben er zeker van dat ik die brief hebben wil. Laat u eens lezen, meneer Wallet. Ja, alsjeblieft dan. Dat kan bijzonder nare gevolgen hebben, ook voor mij, om dan met te zwijgen over u. U wordt bedankt, Joopie Slim. Met verdovende middelen heeft er net zoveel te maken als maken. Inderdaad, een liefdesbrief, meneer Wallet. Ja, maak ik me nou terug? Nee. Dat uh, is wederrechtelijk. Ik wend me tot uw chef. Als moet dat de hoogste instantie. Geef op die brief. Mijn onmiddellijke chef is de commissaris Virusma. Dag meneer Wallet. Misschien ontmoeten we elkaar nog. Tweede etage. Loonadministratie, tekenkamer. Niemand. Derde. Die manier voor ingenieur Huizing. Ja. ja. Tot rechts en dan de tweede deur aan de overzijde van de gang. Dank u wel. Ja? Dag meneer. Ingenieur Robert Huizing... Inderdaad. Mijn naam is Beer, J. Beer. Ik ben inspecteur van politie, meneer Huizing. Neemt u me niet kwalijk dat ik kom steuren, maar het gaat over een zaak die naar onze mening van belang is en waarbij u misschien zou kunnen helpen. Gaat u zitten, meneer. Ik nee, dank u zeer. De vorige week donderdag is uw aangetrouwde nicht, Jantine Helver, uh, verongelukt. Dat is u natuurlijk bekend. Mhm. Mm wat u misschien niet weet is dat wij het slachtoffer al geruime tijd speciale bescherming hebben geboden. Omdat ons dat was gevraagd en de politie meende aan het verzoek gevolg te moeten geven. Mag ik onderbreken? Uiteraard. Heeft de politie geweten dat ze vermoord zou kunnen worden? Is ze dat dan, meneer Huizing? Ik weet het niet. Mag ik het dan even toelichten, meneer Huizing? De zaak is dat notaris Ruperding uit Haarlem, van wie u ongetwijfeld gehoord zult hebben... ...het vorig jaar december aan de Amsterdamse politie heeft verzocht een wakend oog te houden op mevrouw Jantine Helwer... Maar verder gaf de notaris geen informatie waar we iets aan hadden. Op 12 mei, jongsleden, heeft juffrouw Helwig mijn nekwervel gebroken... tijdens haar verblijf in een openbaar zwembad. En ze is dezelfde dag daaraan overleden. Hoewel er veel is, meneer Huizing, dat op een ongeval wijst... zijn er toch duistere punten in deze aangelegenheid. Kunt u daarin komen of uh, ziet u wat anders? Het duizelt me een beetje... Kan niet op, van de ene verrassing in en de andere. Vindt u niet kwalijk over wat voor verrassing heeft u het? Ik geloof niet dat ik verplicht ben verder wat ook te zeggen. Met permissie, meneer Huizing. U lieden bent een groepje. Notaris Ruperding beroept zich op zijn ambtsgeheim... zodra we wensen te weten wat hij eigenlijk bedoelt. En nu bent u ook weer zo terughoudend. U hebt het al begrepen. Ik ben niet verplicht informaties te verschaffen... in een eventuele rechtszaak waarbij mijn vrouw betrokken zou zijn. Serieus, meneer Huizing, maar... Uh... U vergeet dat niet alleen uw vrouw in de rechtszaak betrokken zou kunnen worden, maar ook u. En laat ik, om misverstand te voorkomen, mogen toevoegen dat ik niet bij u gekomen ben om informatie over uw vrouw. Ach zo, dat maakt alles veel duidelijker. Maar dan merk ik op, om de zaak bij de naam te noemen, dat u een verkeerd spoor volgt. Mijn vrouw en ik zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Gesteld is dat mijn vrouw, wanneer haar oom Filip komt te sterven, het dubbele zou erven van wat ze zou hebben gekregen als haar nicht Jantine Halver nog geleefd had, dan heb ik daar niet het minste belang bij. Zij erft, niet ik. Daarmee wil ik haar allerminst beschuldigen, dat moet u van mij aannemen. Het is de politie die blijkbaar verdenkingen koestert, ik beslist niet. Ik meen zelfs, meneer Beer, dat u zich met vermoedens in de richting van mijn vrouw op glad ijs waagt. Zolang... Notaris Ruperdinck niet zegt waarom hij speciale politiebescherming voor de verongelukte Jantine Halver heeft verlangd... ...staat u, dacht ik, nogal machteloos. Ik wil voorlopig aannemen, meneer Huizing, dat u op papier geen belang heeft bij de financiële positie van uw vrouw. Maar um, dat kan voor de politie toch niet beslissend zijn. Inderdaad, de politie wacht zich op glad ijs. Maar uitsluitend, die gladde baan leidt misschien tot het doel. Dan zult u uw eigen schaats moeten rijden, inspecteur. Zoals ik al zei, u bent een zwijgsram groepje, meneer Huizing. Ik blijf aandringen op informatie over de verrassingen waarop u doelde. Op gevaar of uit te glijden zou ik adviseren u voor een rechter van instructie te laten verschijnen. Dat betreft mijn privé aangelegenheden, inspecteur Beer. Maar ik vrees dat ik iets te veel heb gezegd om nog gemakkelijk terug te kunnen. Wel, ik ga van mijn vrouw scheiden. Zij heeft de echterlijke woning verlaten. Zo voldoende, inspecteur? Nee, meneer Huizing, nee. Het verrassingselement ontgaat me. Mijn vrouw heeft zich bij haar minnaar gevoegd. Kunt u mij een verdere ondervraging hierover besparen? Nee, meneer, al zou ik dit willen. Wat is het verrassende? Het verrassende was de snelle gang van zaken en de abrupte manier waarop ze wegging. Als ik u daarmee gelukkig maak, kan ik u nog vertellen dat ze s'nachts is vertrokken. Om precies te zijn op zaterdag 14 mei om 0 uur 1. En dat kan ik bewijzen. Misschien maakt u mij met die mededeling wel gelukkig, meneer Huizing, maar uw antwoord lokt de volgende vraag uit. Hoe weet u dat tijdstip zo nauwkeurig? Ik heb op de klok gekeken. Ah, voilà, daar had ik niet direct aan gedacht. De zaak wordt me steeds duidelijker, uiteraard. Maar uw zinvolle antwoord lokt alweer een vraag uit. Waarom heb je op de klok gekeken? Apropos, meneer Huizing. Is het u bekend dat ik iemand wel eens zeven uur achter elkaar heb ondervraagd op deze manier... ...zonder onderbreking. Mijn vrouw had aangekondigd dat ze op dat tijdstip... ...in haar auto zou stappen en naar haar vriend in Amsterdam zou rijden. Dit zinvolle antwoord brengt u op de volgende vraag. Waarom heeft uw vrouw dit tijdstip geannonceerd? Wel, meneer de rechercheur, mijn vrouw Rosa Romea... Mag ik mijn eigen vragen stellen, meneer Huizing? Is uw vrouw de daaraan voorafgaande avond voortdurend thuis geweest? Althans niet in Amsterdam? Zover ik weet zeer zeker... U zou ook haar dienstmeisje daarover kunnen ondervragen. Ik zou nu liever met rust worden gelaten. En zegt u mij nu eens of u denkt bij uw verklaring te zullen blijven... dat uw vrouw op zaterdag 14 mei om 0 uur 1 de echterlijke woning heeft verlaten... als u dat ooit voor een rechter zou moeten herhalen. Nee, niet in een strafzaak tegen uw vrouw. In uw eigen geding. Als commissaris is... van Ginder uit Brussel. We Zullen Jean Wallet dan niet uit het oog verliezen, zegt hij. Licht op ons pad. Daar zie je meer dan ik, John. Het testament van Philip Romea zal op 30 juni aanstaande geopend worden. Tip van iemand die is opgeroepen bij de voorlezing aanwezig te zijn. Ik juich, John, en dan beginnen jouw moeilijkheden. Wat is je volgende stap? Zoals afgesproken, jij belt me even zodra je de uitspraak weet in die echtscheidingzaak. Dat uh, kun jij vanmiddag om, uh, laten we zeggen, drie uur gehoord hebben. Wat nou betreft dat andere geval... Uh... John Beer. Henk Beer. De rechtbank heeft de eis van Robert Jan Huizing toegewezen. Zijn huwelijk met Rosa Romea is ontbonden verklaard. Datum van het vonnis 27 juni. En uh, John, hallo, ben je er nog? Jawel. Philip Romea is voor 12, dus gisteren overleden. Sterfdatum, 26 juni. En dat was dan de eerste keer dat professor Zonderhof een informatie niet weigerde. Is de deur gesloten, Engelbert, ook de tussendeur achter je dicht doen. Ik ben tot nader uiter voor niemand te spreken. Ik lees u voor. Op de 1 oktober 1960 is voor mij Johan Ruperdinck notaris wonende te Haarlem verschenen de heer Philippe Romea... Volgens zijn verklaring gebeurde te Veracruz in Mexico de 2 september 1881, die heeft verklaard zijn testament te willen maken en aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen zijn uiterste wil zakelijk heeft opgegeven. Waarvan door mij notaris een opstel is gereed gemaakt en in de volgende bewoording is doen neerschrijven. De testateur heeft verklaard te herroepen alle vroeger door hem gemaakte uiterste wilsbeschikkingen. Hij heeft verklaard te benoemen tot zijn... Senor, mevrouw is niet aangekleed. Wie is dat? U bent wel aangekleed, zie ik. Nou, dat begint mooi. Valse inlichtingen nadat ik uw dienstmeisje heb duidelijk gemaakt dat ik van de recherche ben. Ik hebt u wel mevrouw. mevrouw. Beer is de naam. Neemt u plaats. Dank u. Weg, Lara. Wat kan ik voor u doen, meneer? Mijn inlichtingen geven, mevrouw Huizing. Pardon, ik maak geen gebruik meer van de naam van mijn voormalige echtgenoot. Rosa Romea is mijn naam. Ik ben sinds 27 juni jongstleden wettig gescheiden. Goed, mevrouw Romea. Overigens is u ook een getrouwde vrouw niet verplicht gebruik te maken van de naam van de echtgenoot. Ik neem aan dat u de krantenberichten van vanochtend hebt gelezen. Tenminste sommige... Ik interesseer me niet voor krantenberichten, meneer. Oh, ja, maar ik wel. In het bijzonder voor de commentaren. Hier heb ik bijvoorbeeld het dagblad De Horizon. De redactie legt een onprettig verband... tussen het overlijden van de dochter van uw vaders zuster... uw nichtje, Jantine Helwer... en de omstandigheid dat, nu citeer ik mevrouw... dat men kon verwachten... dat ook de omgekomen mejuffrouw Helwer... evenals haar nicht, mevrouw Rosa Romea... Een deel van het fortuin zou erven van haar oom, Felipe Romea... die op 26 juni jongstleden na een langdurig ziekbed... Het boezemt me geen belang in. En, uh, inspecteur, zei we? Dat zei ik, mevrouw. J. Beer is de naam. En wat wilt u nu van mij? Informatie. En als ik weiger die te verstrekken? Tja, mevrouw dan. Uh, zou ik u moeten verzoeken de plaats van uw inwoning niet te verlaten? Het is een goede gewoonte, heb ik altijd gehoord, inspecteur... om een verdachte mee te delen waarvan hij of zij verdacht wordt. Wat dacht u van hij en zij? Gelooft u inspecteur Beer dat het beledigend zou zijn om een politieambtenaar een functie voor gek te verklaren? Het hangt er vanaf wie dat doet mevrouw Romea. Een rechter bijvoorbeeld zou dat onder bepaalde omstandigheden kunnen doen, zonder iemand te beledigen. En dit geldt ook ten aanzien van een psychiater. Nee, maar niet en... kwalijk dat ik u in de reden val. Ik zie ervan af om op dit moment wie ook voor gek te verklaren. Ik vrees dat ik niet behoor tot de categorieën die het ongestraft wel mogen doen. Zoals u wilt mevrouw. Ik heb u nu enige voorlichting verstrekt. Zou het u op uw Ik heb er buurt misschien... geen neiging toe, inspecteur. Tussen twee haakjes. Hebt u toestemming van de officier van justitie. om u in mijn woning te bevinden wanneer ik tegen uw aanwezigheid bezwaar zou hebben? Mevrouw Romea, ik heb iets beters, dacht ik. Wat houd ik hier in mijn hand? Brief? Ik kan niet inzien. U misschien niet, maar ik wel. Zou het u willen ontkennen. Deze brief geschreven te hebben. Ik ontken niets en ik bevestig niets. Mag ik u nu verzoeken uw reserverij elders te gaan verrichten? Nou, u mag me dat wel verzoeken. U mag ook op uw horloge kijken, maar het is niet zeker dat ik dat zal doen, dat ik aan uw verzoek zal voldoen. Van horloges gesproken. 0 uur 1, mevrouw. Klara, vind Si, die? Ja, zeker, Klara. Clara. Basta. Durft u, meneer. U noodzaakt me de geuniformeerde politie te waarschuwen. U noodzak me bovendien om een aanklacht tegen u in te dienen. Mooie simpatica, senora. Mooie guapa. Vooral uw ogen. Ik hoef me dit beslist niet te laten welgevallen. Adios, senor. Ik geef u nog één Mevrouw kans... Mevrouw Romea, ja. ik meende wat ik zei over uw ogen. Maar daar gaat het dan niet om. Door die brief die ik hier heb, staat uw zaak er wel buitengewoon zwak voor. Wat verbeeldt u zich... Dacht u een bewijs van moord te kunnen leveren met behulp van een... Een liefdesbrief. Kiesas, U bent overigens belachelijk. Belachelijk. Ridiculo. Ik maakte mijn procesverbalen wegens belediging. Ik zal het voor de rechter graag herhalen. U wilt misschien weten hoe ik aan die brief kom? De politie zou hem onderschept kunnen hebben voordat Jean Valet hem ontving. In bepaalde gevallen is zoiets geoorlog. U zwijgt. Ik heb de brief uit handen van Jean Valet, mevrouw. Hij heeft hem niet vrijwillig gegeven, ik heb hem moeten dwingen. Ik had kunnen proberen u voor de gek te houden door u te vertellen dat Wallace zich met die brief bij de politie is komen melden. Uh, Vindt u goed dat ik nog even ga zitten? Dank u wel. Het spijt me werkelijk als mijn verhaal een beetje omslachtig lijkt, maar we dienen elkaar goed te begrijpen. Nog even terug naar die 0-1. Dat sloeg niet op zo even, want u was het geen 0 uur 1, maar u was het 12 uur 1. Maar, om 0 uur 1 verliet u de woning van u en uw echtgenoot, deze woning, op zaterdag 14 mei van dit jaar. Wat heb ik vernomen van uw man, uw toenmalige man, ingenieur Robert Huizing. Het heeft allemaal niets, niets te maken met de dood van Jantien Helder. Nada. Laat u mij uitpraten, mevrouw. U reed in gezelschap van uw dienstmeisje Clara naar het adres Rhodesiastraat 5a in Amsterdam waar uw vriend Jean Valé woonde. Had u een sleutel van het huis van uw vriend? U hoeft niet te antwoorden. De huiseigenaar heeft me verteld dat u drie dagen geleden de sleutel hebt teruggegeven. U moet tussen kwart over twaalf en half één s'nachts op dat Amsterdamse adres gearriveerd zijn. U ging naar binnen en u leende Clara uw auto om naar Bloemendaal terug te rijden naar haar eigen woning. Jean-Wallet kan op dat moment niet thuis zijn geweest, want wij hadden hem ingerekend met zes anderen op vrijdag 13 mei om kwart voor twaalf. Wallet zal u daar achteraf wel over hebben ingelicht. We hebben hem vastgehouden tot maandagochtend na de eerste postbestelling. Heeft u u verteld dat hij is gearresteerd op een literair avondje? Ja, en dat hij beschuldigd werd van marihuana-smokkel. Ik ben geen met u te krijgen, want u zit alweer op een verkeerd spoor. Ik geloof niet, dat Jean iets uitstaande heeft marihuana. Daarom hoef ik toch nog niet op een verkeerd spoor te zitten, mevrouw Romea. Die marihuana was een voorwensel. Men is wel eens gedwongen een trucje te gebruiken. Typisch is eigenlijk wel dat Jean Valet... diverse aanklachten tegen de politie had kunnen indienen als hij dat had gewild. Maar in plaats daarvan reist hij naar Brussel... en probeert daar voor ons oog te verdwijnen, wat er wel niet zou gelukken. Jean Valet was op dat avondje in gezelschap van een jonge dame... en zeker juffrouw Sandman... ...dochter van een sensatiejournalist. Wat is uw bedoeling, meneer Beer? Waarom gaat u niet weg? Waarom gaat u me niet met rust? Ik weet echt niets van de dood van Jantine Elber. De heer Jean Valé moet u dan in Brussel maar gaan opzoeken, om hem te ondervragen. Ik zei u al dat wij Jean Valé na die arrestatie op vrijdag... ...maandagmorgen pas hebben losgelaten. Hij was toen behoorlijk boos geworden. Ik besloot af te wachten of er maandag misschien een of ander briefje in zijn bus zou liggen. Je kon nooit weten. Jean Valais had een blanco strafregister. Hij was vermoedelijk een amateur en hoe dan ook een beginneling. Ja, jawel, een blauwe envelop met een R op de plaats van de afzender. Ik werd nieuwsgierig. Ik verborg me in de huiskamer van Valais achter de gesloten gordijnen. En pas toen hij op het punt stond uw brief in de kaarsvlam te houden, heb ik hem die brief afgepakt. Mevrouw, <coughs> mevrouw Romea, ik, eh, ik zou u een voorstel willen doen. E, e, e, u moet niet van nee schudden voordat u weet wat ik u ga vragen. Wilt u met me lunchen? Of houdt u mij misschien ook voor een erfenisjager? De erfenis interesseert moe genaamd niet meer. Als u een weg zou weten om het testament van oom Philip niet te laten verklaren, zou ik niet meewerken. Ik weet geen weg om het testament niet te doen verklaren. Maar volgens mij is daar ook geen weg toe. U hebt inderdaad niets geërfd. En alleen de fiscus en de tuberculosebestrijding zullen baat hebben bij de nalatenschap van uw oom Philip. Voor het eerst sinds weken dat het eten me een beetje heeft gesmaakt. Koffie, mevrouw meneer? Ja, graag. Alsjeblieft. Ach, Ober, ik reken straks vanaf bij de receptie. Zeker, meneer. Wat wilt u nu verder weten, meneer Beer? Waarom u in uw brief aan Jean Wallet, uh, de brief die ik in handen kreeg... op het moment dat Wallet een wilde vernietige dingen beschrijft... die niet gebeurd kunnen zijn? Hier is uw koffie, mevrouw. Meneer. Heeft het gesmaakt? Voortreffelijk. Tot ziens, mevrouw, meneer. Hallo. Ja. Dank u wel. Met Jean had ik afgesproken dat ik zaterdag naar hem toe zou komen... en bij hem zou blijven. U beurt om iemand belachelijk te vinden, senor Beer... Ik laat mijn buurt voorbij gaan. Ik zou zaterdag overdag komen. Maar ik kon niet meer wachten. De situatie maakte me compleet gek. Ik wilde weg bij Robert. En toen vertrok ik s'nachts om 0 uur 1. Want ik geloofde dat vrijdag de 13e ongeluk zou brengen. Dat zou mijn ex-man u al ongeveer net zo hebben verteld. En toen trof ik Jean die nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis. Nou ja, dat kon nog. Maar zaterdag verscheen hij ook niet. Hij is weg, dacht ik. Hij komt niet bij me terug. Hij wil zelfs mijn geld niet. Hij heeft een vrouw gevonden die en rijk en mooi is. Wat moest ik dan doen? Rechtsomkeert naar Overveen en daar Robert Huizing misschien nog aantreffen. Me laten honen. En daarbij komt dat ik mijn leven lang dingen heb gefantaseerd. Dingen die ik prettig vond. Als ik maar zo mooi was geweest en zo aantrekkelijk als Jantine... dan was alles anders gegaan. Tenminste. Toen schreef ik die brief aan Jean. Ik dacht... hij zal het wel als ironie beschouwen. Als spot. Misschien ook zal hij mijn verdriet begrijpen. Ik beschreef in die brief alles wat ik in die nacht van vrijdag op zaterdag had willen beleven... Weet u, misschien zou Jean met die brief zijn gaan opscheppen. Dan zou ik nog gelukkig en trots geweest zijn ook. En dat nu juist u die brieven in handen moest krijgen. U. Ik kon toen niet vermoeden dat Jean door de politie gearresteerd was geweest. Maandagmorgen heeft hij me opgebeld. Wat was ik toen gelukkig. Oh, wat was ik gelukkig. Jean heeft als dus gewoonlijk gelogen, voor een deel tenminste. Hij zei dat hij mijn brief vernietigd had. Dat moest wel in dit geval, zei hij. Klonk niet onaannemelijk. We moesten elkaar maar niet meer ontmoeten, zei hij. Totdat mijn echtscheiding erdoor zou zijn. Hij zou elke dag opbellen, zei hij. Hij was bang geworden voor de politie. Zelfs marihuana-smokkel wilden ze me in de schoenen schuiven. En heeft hij iedere dag opgebeld? Iedere dag... Soms tweemaal. Op 27 juni zou de uitspraak zijn in het echtscheidingsproces. Jean heeft op 26 juni nog opgebeld, vlak voor het slapen gaan. Hij deed het meestal omstreeks die tijd. Op die 26 juni vertelde ik Jean dat oom Philip was overleden. Ik snikte. Niet van verdriet, meneer de rechercheur. Ik snikte van geluk. Wat zullen we het heerlijk hebben, Jean? zei ik Ik trouw met je, Jean. Zonder enige voorwaarden, Jean. Zonder enige voorwaarden. Alles is voor jou, Jean. Alles. Ik hou van je, Jean. Ik heb je lief. Je te keren. Daarmee heb ik hem verspeeld. Ik heb nooit iets van hem begrepen. Ik dacht dat ik hem kopen kon. Ik wachtte even om zijn antwoord te horen door de telefoon. Ik hoorde dat de hoorn op de haak werd gelegd. Zelfs toen was het me nog niet duidelijk. De volgende dag was mijn scheiding erdoor. Ik was vrij. Ik draaide meteen het nummer van Jean. Niemand nam op. Ik ben hals over kop naar Jean's flat gereden. Ik had toch altijd zijn huissleutel. Voor de straatdeur ontmoet ik zijn huisbaas, die me vertelde dat Jean hem een uur tevoren uit Brussel had opgebeld. De flat mocht verhuurd worden. Jean zou niet meer terugkomen. Op dat ogenblik dacht ik: waarom heb ik niet mijn nek gebroken in plaats van Jantien? <laughs> Zeg, inspecteur J. Beer, waar is die J de eerste letter van? Van Joël. Amigo Joël. Hoe vind je me? Zonder man, zonder minnaar, zonder erfenis. Goedenavond, meneer Ruperdinck. Dank voor de bereidwilligheid om ons op dit uur te woord te willen staan. Gelukkig dat u niet bezet was. Neemt u plaats, heren. Dank u zeer. Engelbert, het is voor vanavond belletjes. Ga jij maar gauw nu. Goedenavond, heren. Uh, goedenavond. goedenavond. goedenavond om uit de deur in huis te vallen, meneer Ruperdinck. Mijn collega-inspecteur H.B. zal de aantekening houden van ons gesprek. Acht u het mogelijk om ons nu sommige informaties te verstrekken die u ons vroeger hebt onthouden? Misschien, meneer Beer, vraagt u maar. Wel, wat zijn precies de redenen geweest voor uw zwijgzaamheid met betrekking tot de motieven die u aanleiding hebben gegeven u te wenden tot de politie om bijzondere bescherming voor Jantine Helder, gestorven op 12 mei van dit jaar in Amsterdam? De reden voor mijn zwijgzaamheid was het ambtsgeheim, meneer Beer. Dat heb ik u al bij vorige gelegenheden verteld. Kunt u dat dan nu nader toelichten? Dat is nu inderdaad mogelijk. Zoals u bekend kan zijn uit de pers is op 30 juni gebleken wat de inhoud is geweest van de uiterste wilsbeschikking van Weile Philip Romea, overleden op 26 juni. Die informatie is uiteraard niet door mij of door mijn kanteur aan de pers verstrekt... ...maar dat is gebeurd door of vanwege diverse organen voor tuberculosebestrijding. Philippe Romea had als enige erfgename aangewezen zijn beide nichten... ...respectievelijk de dochter van zijn zuster en van zijn broer... ...voor zover die nichten bij zijn overlijden in leven en niet gehuwd zouden zijn... Als een van de meisjes of beide inmiddels gestorven of getrouwd zouden zijn, dan zou de nalatenschap, respectievelijk het betrokken gedeelte daarvan, toevallen aan de overlevende indien bij het overlijden van Philippe Romea niet gehuwd, of anders aan instellingen voor de tuberculosebestrijding. Ik verraad ook geen geheim als ik in dit verband onderstreep dat Romea wenste te verhinderen dat erfenisjagers de nalatenschap of een deel daarvan in de wacht zouden slepen. Romea en ik verschilden van mening wat betreft de doeltreffendheid van allerlei maatregelen om goederen in geval van een huwelijk buiten het gemeenschappelijk eigendom van de echtelieden te houden. Uh, kunt u mij tot zover volgen? Ik doe mijn best. Ja. Nu is het wel zaak dat de inhoud van een testament voor de dood van de erf later niet bekend wordt. Dat druk ik al mijn cliënten op het hart. Ik heb dit ook de heer Romea onder het oog gebracht en hij heeft dit, naar ik aanneem, goed begrepen. Hij heeft zich voor zover mij bekend tegenover niemand over de bijzonderheden van zijn testament uitgelaten. Ja, ik kan begrijpen dat de notaris en zijn getuigen dienen te zwijgen op grond van hun ambtzweet, maar... Is het strikt noodzakelijk dat ook de erflaters zwijgt? Naar mijn overtuiging wel. Ofschoon de wet hem of haar daartoe niet verplicht. Een testament is geen contract. Het kan van moment tot moment door de erflater veranderd worden. Wanneer die erflater over de inhoud van zijn testament gaat spreken... dan kan het de indruk wekken dat hij zich moreel bindt om nog maar te zwijgen van andere ongewenste situaties. In elk geval heeft Felipe Romea mijn advies opgevolgd. Ik mag daar nog aan toevoegen dat hij mij nooit de indruk heeft gegeven... ook niet op 6 december vorig jaar, toen ik voor het laatst met hem kon spreken... dat hij zijn testament wilde gaan veranderen... nadat zijn nicht Rosa het plan had opgevat om te trouwen... Het testament van 1960 is daarom niet alleen formeel... ...maar ook feitelijk te beschouwen als zijn uiterste wilsbeschikking. U herinnert zich dat de heer Romea op die 6 december een beroerte kreeg. Daarna is geen zinnig contact met zijn omgeving meer mogelijk geweest. En u trok op 7 december Jantine Helwer uit Bloemendaal weg naar Amsterdam... Ik had reden om aan te nemen dat ze daar meer dan normaal gevaar liep, meneer Beer. Ik kende haar namelijk vrij goed, een drieste natuur, geneigd om het gevaar op te zoeken. Ik mocht vermoeden dat Jantine Helber niet licht tot een huwelijk zou besluiten. Zij kon dus geacht worden vermoedelijk te erven en daarbij zou ze op dat ogenblik geen bescherming genieten van een echtgenoot. Ik zou u voorbeelden kunnen geven van haar avontuurlijk gedrag. Inderdaad, meneer Upperdink, Daarvan zou ik u ook voorbeelden kunnen noemen. Dan zult u misschien mijn poging om bijzondere bescherming voor haar te krijgen kunnen waarderen, meneer Beer. Haar oom, hoewel nog in leven, kon geen invloed meer op haar uitoefenen. Hij is de enige geweest naar wie ze althans enigszins placht te luisteren. Toen ik uw hulp inriep heb ik u alleen kunnen zeggen dat me juffrouw Helmer met name iets zou kunnen overkomen na het overlijden van haar oom. Elke verdere informatie zou hebben betekend dat ik de inhoud van bepalingen uit haar ooms testament bekend had moeten maken. Ik ben niet als notaris, maar als vriend des huizes opgetreden. Ik hoef er wel niet aan toe te voegen dat Rosa Romea, die op trouwen stond, in een totaal andere positie verkeerde dan Jantine Helberg. Ja, uw goede zorgen hebben helaas niet mogen baten, meneer Wel, nou, Ik dank u zeer voor uw uiteenzetting, die aansluit met wat wij uit de pers hebben vernomen en met wat ik over Jantine Helberg heb gehoord in een gesprek met mevrouw Rosa Romea. Bent u verbaasd, meneer Ruperdink? Ja. ...enkel over het feit dat Rosa Romea met u heeft willen spreken. Hij krijgt zelfs notaris aan het praten, meneer Ruperding. <gacht> De zijn vak, meneer. Zoals het tot mijn vak behoort om te zwijgen zolang als dat nodig is. Goed gepareerd, meneer Ruperding. Maar om uh, op mevrouw Romea terug te komen. Ik heb namelijk met haar geluncht. En heeft u nou enig vermoeden wie juffrouw Helwa vermoord zou kunnen hebben? Nee. Moet ik uit uw vraag opmaken dat de politie van mening is dat ze vermoord is? U zei dat u juffrouw Helder goed gekend hebt. U was een vriend des huizes en als zodanig hebt u zich ook haar lot aangetrokken... ...en bijzondere bescherming van de zijde van de politie voor haar gevraagd en verkregen. Hoe trad ze op? Hoe was haar manier van spreken bijvoorbeeld? Dit is toch niet bedoeld als een formeel verhoor, meneer Beer. Want dan geef ik er de voorkeur aan daartoe te worden opgeroepen. Ik zou zeggen dat de ene dienst de andere waard is. Vorig jaar heeft de politie voldaan aan een verzoek uwerzijds... ...terwijl u eenvoudig weigerde te zeggen... Amtshalve verplicht was te weigeren. Amtshalve verplicht was te weigeren om te zeggen wat u nu eigenlijk bedoelde. Maar nu vraag ik u iets. Een informatie. Hoe trad Jantine Helwer op? Wat was haar manier van spreken en handelen... Mag ik op mijn beurt eens dus achteraf zeggen waarom ik dat wil weten? Hoe ze handelde. Driest. Meestal op het brutale af. Hoe ze sprak. Vlot. Mensen met meer gevoel voor humor dan ik vonden haar geestig. Ze handelde Driest. En ze sprak vlot. Raakte ze dan in vuur? Of juist niet? Ze raakte elk ogenblik in vuur. Ze zweepte zich een beetje op. Bedoelt u dat? Dat kunt u op dit moment niet zeggen. Het begint op een raadselspel te lijken. Ik heb haar toen ze jarig was. Is op een tafel zien dansen en met dat spottende toontje van haar oren roepen. Leven Jantine! Meer kan ik er echt niet over vertellen, inspecteur Beer. Het spijt me oprecht. Het is zo wel voldoende, meneer Leppeling. Toen Jantine Helber verongelukte is één detail gelukkig aan de publiciteit ontsnapt. Maar een dertienjarig jongen heeft op dat detail gewezen. Voordat zij die noodlottige sprong voor de hoge plank waagde... heeft hij volgens zijn verklaring een vrouw horen roepen... springen, Jantine. De jongen in kwestie legde die verklaring af... voordat hij met mogelijkheid kon weten dat het slachtoffer Jantine heette. En wat wilde u met dat alles bewijzen, meneer Beer? Bewijzen. Ik hoef gelukkig niet te bewijzen. Er is geen aanklacht, er is geen verdachte, meneer Rubinning. Jantine Helver is niet vermoord. Degene die riep: Springen, Jantine, was ze zelf. En indien niet, dan valt er nog niets te bewijzen. Iemand riep: Spring, en dat deed ze. Is de zaak hiermee rond, meneer Beer? Rond? Nee, natuurlijk niet, meneer Rubinning. De zaak. Begint? Begint? Nu ben ik toch echt verbaasd. Heeft u mij erbij nodig? Zo niet, dan zou ik willen verzoeken. Het blijft voorlopig onze beurt om te verzoeken. U bent een vriendeshuis, is niet waar? Dat heb ik u al verteld. In een onbewaakt ogenblik. Ik begin spijt te krijgen van mijn mededeelzaamheid. Denkt u aan zelfmoord? Zelfmoord van wie? Van je Helder. Oh! Nee, meneer nee, nee. Volgens mij is dat uitgesloten. Jantine Helver wilde graag blijven leven om die anderhalf miljoen te ergeren. Daarom zwom ze ook niet meer in open water. Dat ben ik aan de weet gekomen van mevrouw Rosa Romea en nog eens van de ex-man, ingenieur Robert Huizing. Oom Philip Zaliger was bezorgd voor Jantine Helvers gezondheid en hij had hem met zoveel woorden verboden om voortaan in het koude seizoen in open water te zwemmen. En om zoiets wilde Jantine niet het risico lopen, onterfd te worden. Nee, nee, nee, nee. Zelfmoord sluit ik uit. Wat valt er dan nog op te merken met betrekking tot juffrouw Helber? Helaas niet. Dat hebt u toch steeds wel voor juffrouw Helwer? Die was wat ons onderhoud aangaat, meneer Ruperding, bijkomster. Rosa Romea, dat is ons probleem. Verklaar u dan zo mogelijk nader, meneer Beer. Rosa heeft niets geërfd, meneer Ruperding. Ik begrijp niet waar u heen wilt. Is het uw bedoeling de wettigheid van het testament van Felipe Romeo te betwisten? Dan geef ik u niet de geringste kans. Ah, ik ben blij dat te horen, meneer Upperdink. Maar daar moet ik nog eens met u over het volgende praten. Er zijn bepaalde aspecten... Amigo Joël vereert me nogmaals met een bezoek. Zoals u ziet, hou ik me bezig met vrije handwerken. Ja. Wilt u een makkelijke stoel? Hm? Mannen zitten graag in makkelijke stoelen. Daar heb ik ervaring mee. Graag, mevrouw Romea. Ik dank u. Koffie, inspecteur Beer? Alsjeblieft. Mevrouw Romea. Uh... Veel suiker? Eh, uh, niet te veel. Jean Wallet is een schoft, mevrouw. En melk, zo genoeg. Roet u zelf, alstublieft. Komt u speciaal me te vertellen wat u zo even zei? En denkt u dat mij dat koud of warm maakt? Ik heb daarmee afgerekend. Ik moet over drie weken dit huis uit. En dat trek ik voorlopig in bij Clara. Ik krijg werk op het Bureau voor Spaans-Amerikaanse documentatie. Zoals ik zei, bijvoorbeeld me, ja, een schoft... Ik heb me afgevraagd waarom Jean Valet op 27 juni s ochtends vroeg naar Brussel is gedwenen. Dat heb ik u vorige maal verteld. U laat uw koffie koud worden. Oh, ja. U denkt dat u mij dat heeft verteld, mevrouw. In werkelijkheid heeft u me enkel uw visie op het geval gegeven. U gelooft dat u Jean Valet op de vlucht heeft gejaagd door hem te willen binden. U gelooft dat hij is teruggeschrokken voor een huwelijk met u. Zelfs een huwelijk zonder voorwaarden, waardoor ik dan praktisch had kunnen beschikken over het hele fortuin dat u in handen zou krijgen. U hebt weliswaar begrepen dat meneer Wallet een gigolo is die zou proberen u kaal te plukken. Maar aan de andere kant hebt u geloofd, gelooft u nog, dat Valée zijn vrijheid meer lief heeft dan geld. daarom op het moment dat jij hem vertelde dat je oom Philip was gestorven wist hij dat je geen cent zou erven. Dat kan niet, amico jouwé. Als Van Valet die drie miljoen had kunnen binnenslepen... door met jou te trouwen, met of zonder huwelijksvoorwaarden... dan had hij dat gedaan. Van jouw geld zou hij er zoveel matresses genomen hebben... als hij zou hebben aangekund. Het was het gladde gezichtje van een klerk... een zekere Engelbart Jongelink dat me op het idee bracht. Engelbart is in dienst van notaris Ruperlink... Toen wij op 13 mei, wellé van dat literaire avondje, hebben weggeplukt, was Engelbach daar ook. Hij kon zich legitimeren. Drink een koffie. Nou, we in hem lopen, omdat dat jochie immers een identiteitsbewijs bij zich had. Aan zijn patroon, de notaris, hebben we niets gerapporteerd, want daar was geen aanleiding toe. En om redenen die ons achteraf begrijpelijk zijn, hield het klerkje ook zijn mond. Gisteren, Rosa, oh gisteren hebben we hem op de korrel genomen. Zo glad als een aal. Maar we hadden een klein beetje geluk. Laat hij nou juist een handvol marihuana sigaretten bij zich thuis verstopt hebben. En toen gaf hij toe dat hij Wallet kende... en zonder noemenswaardige aansporing kwam het eruit... dat op een middag Ruperdings plaatsvervanger stukken had laten slingeren. Engelbart Jongeling heeft toen kans gezien... het testament van Philippe Romea te lezen... Nou, Veranderd kon dat testament niet meer worden, want Philip Romea had geen communicatie meer met zijn omgeving. Zo, zo, zo. Alleen tegenover Wallet heeft Engelbert volgens zijn verklaring wat losgelaten. Wallet kan jou alleen gebruiken als niet gehuurde vrouw. Dat wil zeggen, niet gehuurd voor de sterfdatum van oom Philip. Dus daarom moest ik zo gauw mogelijk scheiden van Robert. En toen stierf om Philip één dag te vroeg. Arme zoon. Nog koffie, amigo inspecteur? Graag, maar deze keer geen suiker en melk, ik word een beetje te dik. Van Romea. Hm? Ik heb u gezegd dat u mooie ogen hebt. Nee, nee, nee, nee. nee. Laat u mij uitpraten. U onderschat die ogen. U hebt nu geen erfenissen meer te vergeven. U bent gescheiden van uw man, ingenieur Robert Jan Huizing, op 27 juni, jongsleden. U weet wat er met zo'n echtscheidingsuitspraak dient te gebeuren. Die moet na uiterlijk zes maanden geregistreerd zijn, in uw geval op uiterlijk 27 december. Anders verliest het vonnis zijn kracht. En u blijft getrouwd. U moet dus vooral zorgen dat voor 28 december aanstaande uw echtscheiding geregistreerd wordt. Zo. Nou, drink ik mijn koffie op. En dan ga ik. Zo. Oh ja. Oh ja, ik vergat dit nog. Ik heb me verplicht gehad om uw voormalige echtgenoot op de hoogte te brengen van. Uh, zekere feiten. Wat voor feiten? Wat doet dat er nog toe? U hebt in de nacht van 13 of 14 mei van dit jaar namelijk in de onmogelijkheid verkeerd. om echtbruik te plegen met meneer Jean Valet. Dat heb ik uw ex-echtgenoot met het oog op het politioneel onderzoek niet eerder kunnen mededelen dan nu. Uh, nee, nee, nee, nee. U moet met niet in de reden proberen te vallen. Oh ja, oh ja. Uw brief aan meneer Wallé. Het onderzoek is afgesloten. Hier heb u die brief terug. Alsjeblieft. was geen aanleiding voor mij om uw voormalig echtgenoot deze brief te tonen. Bedankt voor de koffie. Hasta la vista. niet in orde? 0 uur 1 lieveling, Link, zojuist mm. Dankjewel liefste uh, Waarschuw me 0 uur 2 nog eens mm. Het halve jaar is om Lida 28 december is zojuist begonnen mm. Het halve jaar sinds wat? Oh lieve John Doe je sloffen aan als je op 28 december op de reden uit je bed stapt. Met Huizing? Jawel, ingenieur Robert Huizing. Wie moet u hebben? Rossa? Een nog een blikje. Rossa. Rossa. Rossa, telefoon voor je. Vengo, Vengo. Kan dat nou zijn s'nachts om over twaalf? Hallo? Hallo? Snap je dat nou, Robby? De horen wordt op de haak gelegd. Wie zou dat nog geweest kunnen zijn? Geluisterd naar een spel geschreven door Jules Lee. Personen, Rosa, Vesia Ronen, Robert Housing, Paul van der Lek. Philip Romea, Wam Heskes. Jantine Halver, Paula Major. Inspecteur John Beer, Jan Borkes. Inspecteur Henk Beer, Robert Sobels. Lida, Ellie den Haring. Hermie, Joke Hagelen. Commissaris Wiegersma, Willy Raas. Adjunct Inspecteur Cayetan, Jan Wechter. Notaris Ruperdink, Han Keunig. Jean Valet, Hans Karsenberg. José, Donald de Marcas. Clara, Hetty Berger. Engelbart Jongeling, Martin Simonis. Jacques, Jan Verkoren. Ober, Piet Ekel. Jacob Noot, Donald de Marcas, dubbelrol. Fidorema, Trudy Liposan. Liftpooi. Jaap Hoogstraten en Brigadier Dijkhuis Piet Ekel Dubbelrol. Technicus Dick Blok. Inspecteur André Dubois. Regisseur Ab van Eyck.